Do you like your ex in the morning? Goedemorgen, zfm Jazz Luisteraars Luisteraars naar het programma dat uh, al heel lang draait, een van de langst lopende programma's van ZFM-jazz. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Het thema vandaag is uh, speciaal jazzmuziek op een uh, andere manier dan oorspronkelijk geschreven. U heeft daar kom ik straks op terug. U heeft net geluisterd naar Mulder en Mulder. Het, het duo die... Het duo dat afgelopen zondag... een daverend succes veroorzaakte. Mulder en Mulder met vrienden. In uh, het gebouw van de tennisclub. Een prachtige jam session... waar velen op afkwamen om te luisteren. Maar ook velen op afkwamen om mee te muziceren. Het was een prachtig optreden. En de komende maanden zal steeds elke derde zondag van de maand... dat worden herhaald. Het is maar dat u het weet. Elke derde zondag van de maand... jam sessions in Zandvoort in de Tidders Club. aan de Kennemerweg. En dat is mooi omdat er dan weer een plek is bijgekomen in Zandvoort... waar jazzmuziek gemaakt en beluisterd kan worden. We gaan vanwege het feit dat... Uh, we eigenlijk wel een beetje in de wintertijd zijn gekomen. Luister naar de BBC Big Band... die een prachtig nummer op de plaat heeft gezet. Snowfall. Door Sam Turner. Dit was uh, het nummer The Man I Love. Gespeeld door een uh, zestal jongens onder leiding van Teddy Wilson. Met uh, Zoon Wilson op de drums en de vette bas van George Duvivier. En Lionel Hampton op de vibrofoon. Teddy Wilson piano. Gary Fuller clarinet. Nou, mooier kan het niet. We gaan naar een andere sfeermaker. Het aardige is dat uh, heel veel nummers, vooral de oude, de oude uh, Yes jazz, nummers, geschreven zijn in de sfeer van de titel en van wat ze ermee bedoelen. De nieuwere uh, generatie doet vaak anders, want die roept gewoon wat en die heeft dan een titel. Uh, net de man I love, daarvoor hoorden we de big man met snowfall en... Als je dan die nummers hoort, dan zie je ook wat er gebeurt. En hetzelfde is ook een beetje het geval met een andere sfeermaker, Johnny Hodges. En die speelt A Sailboat in the Moonlight. Ah! Dat hadden we wel verwacht van meneer Hodges zelf. Zoals ik al eerder aankondigde, luisteraars, heb ik als thema in dit programma van vandaag uh, klassieke stukken gespeeld door uh, jazzmuzikanten. En ik begin met een stuk dat gespeeld wordt door een trio dat daar, zich daarin gespecialiseerd heeft. Thomas Harden Trio. die heeft allerlei composities van allerlei componisten verzameld, uitgewerkt en eh, bewerkt voor uh, een jazzy sound. En ik moet zeggen, dat is, wordt aardig gedaan. En een voorbeeld daarvan is een stuk dat geschreven is door Mozart... The Magic Flute... uit de roffel. En ze hoort het ook. We hoorden Benny Bailey met A Kiss to Build a Dream on. We gaan nu over naar een Franse reus op de accordeon. Richard Galliano. Die speelt met alle grote jongens. Hij is vingervlug, virtuoos, smaakvol. Hier horen we hem in de ode aan de uitvinder van de bossa nova. In een nummer getiteld Paragobim. Gaiano. En wij hoorden een prachtige bas-solo van George Marat. Meneer Richard Gaiano past ook in ons plaatje... om klassieke stukken te laten vertolken op een fantastische jazzy-manier. En wij gaan nu hetzelfde groepje horen in, uh, in hun bewerking van een stuk van Bach Sinfonia in g moll I'd like to add a personal note, after that beautiful rendition of Straight Life, featuring all the fine fellows in the band, but this is the first time in in the many times that I've had the pleasure of working with Count Basie, that I've ever been, in, been able to get him to the microphone for more than one number, Count. Okay, because I start all of them, you know. <laughs> right about now, I thought this one too, but I sort of would like to uh, uh, say that uh, featured in this number would be Frank West and... Uh, trombone. Who was on trombone, kid? Uh, Cocker. Amy Cocker. Joe Newman. Mooi, hè? Count Basie, hij speelde, maar hij wist niet eens op dat moment, omdat het waarschijnlijk een sessie was, zo klinkt het ook, wie op de trombone speelde. Het was in ieder geval het orkest van Count Basie in een prachtige live-opname in een nummer van Johnny Mandel. Straight Life. We gaan nu naar het zuiden van ons land. zuid vlaanderen op de Belgische grens. Daar woont en werkt... Fabi Laffertin Een uh, jazzgitarist... die uh, hoog staat aangeschreven... in de wereld van de... Django Reinhardt Adepten. En hij heeft een prachtige plaat opgenomen... met een... Uh, ras-echte... Sigeuner uh, violist... Bamboula Ferret. Die ook... Uh, prachtig zingt. En wij gaan één zo'n stuk horen van die cd van Fabi Fontin. O belto risella. O belto risella, e, ma o diro figella. Di tal che la stella, con po' De meer de kamer de rivus. Pale gras, de wil bent was. De tas is mekamli, maar De roda su kamle ben, van de baar ben. Paasje maak je vroegen we niks aan toe. Fabi Lavertin met, uh, met Bamboula Ferret. In dezelfde stijl horen wij nu Ellen Helmus. In 2011 overleden fluitiste. Die met de Gypsy Boys een cd heeft opgenomen met alleen maar klassieke stukken. En daar gaan wij horen Rondo Gracieux van Jean-Philippe Rameau.